Zo, um, dit is weer een uh, volgende lezing en dan weer nummer 148. Goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagen naar en Ik hoop dat je een beetje hebt uh, kunnen genieten van de afgelopen lezing. Het was gewoon een meditatie. Misschien ben je er lekker van in slaap gevallen en um, misschien heb je er wat aan gehad. Wie zal het zeggen? Misschien hoor je dat niet op dit moment, maar over een jaar of wat dan ook. Mijn naam is Yvonne Agena Atenbantus. En ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, dan kun je, als je dat wilt, je nu ook even ontspannen, even alle zorgen van je af laten vallen, van je schouders af laten vallen, de haast, misschien... Je zorgen misschien. En besluiten om eens even naar je innerlijk te gaan. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En breng op een uitademing het licht van de zon, het licht van een kaars of van een lamp. Naar je derde chakra, naar je zonnevlecht was het een vijftien jaar geleden, wellicht dat er werd gezegd door Malfa destijds dat er zo'n 365 ruimteschepen om de aarde heen zouden komen en voor sommigen zichtbaar en voor sommigen niet zichtbaar maar dat wil dan niet zeggen dat ze er niet zijn hè? dus 365 ruimteschepen om de aarde heen zouden komen en die door hun aanwezigheid en ik zeg het maar met mijn eigen woorden hè, de energie dichter op de aarde brachten waardoor dus hun energie, hun, hun liefde-energie, dichter op de aarde bracht, waardoor de onderste steen boven zal komen. Deze volmaaktheid, dus die energie, die liefde-energie, zal ervoor zorgen dat de onvolmaaktheid aan de oppervlakte zal komen. We hoeven het kwaad niet te straffen. Het kwaad zal het kwaad zelf ombrengen. Want het goede zal altijd het kwade uit de mens verdrijven. Eens als die mens die beslissing heeft genomen. En dat zal voortdurend zijn met het geboren worden van nieuwe zielen op de aarde, die hier ook weer doorheen zullen komen en uiteindelijk de keuze in zichzelf maken om zich alleen nog maar naar de liefde te richten, uit eigen vrije wil. Als we hierover nadenken, dan zien we hoe God, de natuur, de energie, het licht, het leven, of hoe je het ook noemen wilt, over de dingen heeft nagedacht. En dat in dit nadenken een enorme ervaring van de dingen ligt, opgesloten. Alles valt precies in elkaar. Alles lijkt toeval, maar alles valt exact in elkaar zoals het vallen moet. En misschien wil je daar zelf ook eens over nadenken, zodat je nadenken, je handelingen, zonder stress, zonder zorgen zullen zijn. Want alles zal op het juiste moment plaatsvinden, heb daar vertrouwen in, het is van zo'n waarachtige waarheid en ik zou je willen verzoeken, ik zei dus, het is van zo'n waarachtige waarheid en pas het toe in je dagelijkse leven, dat geeft je inzicht in wie je zelf bent. We leven nu al geruime tijd in dit tijdperk waarin we kunnen zien hoe het kwaad het kwaad vernietigt. We kunnen zien hoe de mensheid met het kwaad omging en soms nog steeds met het kwaad omgaat. Er is nog wel kwaad in de mens, helaas. Maar kijk om je heen, het is een kwaad afnemende zaak. Uiteindelijk zullen alle mensen eens voor het licht kiezen. Hoe langer hoe meer mensen kwamen in de duisternis van hun bestaan terecht. En dan gaan mensen nadenken. En begonnen toen dus na te denken over hun leven, over de zin van hun leven. En zo kwamen zij, zonder dat zij dit eigenlijk van tevoren beraamden, op het pad, op de weg van het midden, om tot hun eigen kern door te dringen. hun leven tot dan toe te bekijken en tot hun verrassing te bemerken dat ze al die tijd in een illusie hadden geleefd en hadden gedacht anderen een plezier te moeten doen. Ze wachten af op het oordeel van anderen zonder aan zichzelf te denken. Het was belangrijk hoe anderen over hen dachten. Zo pasten ze zich maar aan. Omdat er bijna niets meer van hen over was. En kijk om je heen. Luister nauwkeurig. Nu zijn er zoveel mensen die gezien hebben wat ze aan het doen waren. En door het leven begrepen hebben waar het werkelijk op draait. En die zichzelf hebben bekeken, zichzelf hebben onderzocht, en op den duur toch, toen ze het wisten, van zichzelf zijn gaan houden. Dus niet meer afwachtend wat anderen van hen zouden denken maar zelf over zichzelf nadachten. Ook jij kunt dat doen. Maar misschien deed je dat al. Dus een begin maakt hiermee, wordt het leven draagbaar. Kun je met de dingen omgaan. En misschien vind je het moeilijk, lastig, ze zou allemaal kunnen. Maar bedenk, ik heb het ook gedaan. En als ik het heb gedaan, kun jij het ook doen. Nu wachten we niet meer af wat anderen van ons zeggen. Ze mogen trouwens zeggen wat ze willen, het raakt nooit meer. Met andere woorden, je bent nooit meer slachtoffer. Je kunt niet meer gemanipuleerd worden. Je staat in je eigen zelf. Het gaat er alleen maar om hoe je over jezelf denkt. Daar gaat het om in het leven. Als je je zo ver laat leiden dat je slecht denkt over jezelf, dan geef je zomaar toestemming voor die ander om bij jou binnen te komen. Jij weet wel dat je een groot en goed mens bent, en dat je alle macht in jezelf hebt. Dus sta niet toe dat die ander jouw gedachten beheerst. Daar gaat het om in dit leven? leven dat wij zelf gekozen hebben hier op aarde waar we zelf verantwoordelijk voor zijn want dat is niet zomaar een toeval wij hebben zelf dit leven gekozen we zijn zelf naar de aarde gegaan om juist die ouders uit te zoeken om dat leven te leven zodat wij konden leren dat wat we moeilijk vonden te begrijpen, ermee om te gaan. Wat begrijpen wij dat we hier op deze aarde in de illusie van de werkelijke werkelijkheid leven? Dat als wij zogenaamd dromen... Dus uittreden en de dingen in die uitreding in kleur zien, we in de werkelijke werkelijkheid zijn. Daar waar we vandaan kwamen en daar waar we weer naartoe gaan als dit leven hier op aarde klaar is. Klaar, af, ja. En dat kan, dat hangt van jezelf af, in dit leven gebeuren of nog Vele levens duren, want jij bepaalt altijd zelf hoe je ermee omgaat. Wil je bepaalde aspecten niet onder ogen zien? Ben je daar bang voor? Heb je angsten? Of wil je bepaalde dingen gewoon uit de weg gaan? Vind je het moeilijk? dan kun je dat inderdaad uit de weg gaan. Maar je kunt ook zeggen dat het jouw leven is. En dat het jouw verantwoordelijkheid is om ermee om te gaan. Zo is het leven dat van jou verwacht. Want jij kunt dat. Het is jouw leven. En je zult als je de beslissing genomen hebt om met die moeilijkheden om te gaan. Alle hulp krijgen van het leven, van het universum, zelf. Het is altijd maar weer moeilijk voor mensen om dit te geloven. Ze zeggen dat het niet kan en vertrouwen alleen maar op hun fysieke denken. Op het denken waarvan zij denken dat dit leven het enige is en dat dit lichaam het enige is dat telt. Dus het denken dat alleen uit het lichaam komt. eigenaardig, of vreemd, als je zo denkt, als je alweer wat verder in je denken bent. Want dan weet je, dan voel je, dan heb je zelf al meegemaakt dat je een ziel bent, dat je bestaat, omdat je een ziel bent. En dat je vanuit die ziel kunt denken. Maar als je besluit om je denken vanuit je fysieke lichaam, je hersenen te laten denken, dan zit je in de illusie van deze fysieke wereld. Weet dat er een andere vorm van denken bestaat. Zoals je steeds en steeds maar weer in deze lezingen hebt kunnen horen. Het is het denken vanuit je ziel. Het geeft ook een goed gevoel, een lekker gevoel. Een warm gevoel. Een aangenaam gevoel. En steeds kun je hier als een rode draad horen, dat de weg daar naartoe, de weg van het midden is. Gewoon het leven zelf. In al zijn finesses leven, le leven zou je kunnen zeggen. Het leven zelf, de natuur, of als we het toch over de weg van het midden hebben, het dauw. Die rode draad dus om op de weg van het midden te blijven is, voor mij één, is er voor mij één bepalende zin geweest. En ik wil hem je nogmaals, en wellicht voor de zoveelste maal, aan je doorgeven. Want misschien kom je nu voor het eerst even luisteren. Of misschien heb je het gewoon nooit echt gehoord. En vraag je af waar ik het in vredesnaam over heb. Wel nu, die ene zin was voor mij destijds cruciaal. En die zin is, de ander is nooit schuldig. Om deze zin te begrijpen en tot op het bot uit te pluizen en te beseffen dat het meer is dan wat je nu in je op laat komen, dat er vele gedachten achter zitten. die je te beseffen, dat je een mens bent, een mens met daarin een ziel, een ziel die er was, er is en altijd zijn zal, jijzelf zult altijd aanwezig zijn in dit universum en daarbuiten, een mens met daarin een ziel. Je zou zelfs kunnen zeggen je dient ergens in je gevoel het besef te hebben van een Godheid. Van God. Dat zou het begin van de weg kunnen zijn. Maar waarom zou je kunnen afvragen? Omdat je je... Als je de God als iets erkent, je de aanwezigheid van... Iets erkent dat niet zichtbaar is. Het bestaan van iets dat je niet kunt zien, dat je leidt in je leven, wat bij jou hoort, waar je houvast aan hebt. Dat is de eerste en wellicht ook een van de allereerste stappen op de weg van het midden. Later, veel later kom je tot andere gedachten. En ook die heb je hier veel kunnen beluisteren. De gedachte dus dat je zelf een stukje God bent. Dat jij een stukje God bent. En dan kom je wellicht ook teksten tegen die zeggen dat de ander net als God is. En als je de ander tekort doet, je God tekort doet. De energie die wij alle zijn, tekort doet. Want veel later besef je dat ook die ander hetzelfde is als jij. Dus net als jij ook een stukje God. En dat wij allen één zijn. En juist doordat we allen één zijn, dus die hele grote groep van de mensheid, welke kleur we ook hebben, hoe we er ook uitzien, wat we ook denken, er zit geen enkel onderscheid in. Zodat wij één grote groep vormen als mensheid, wij allen een ziel hebben, maar ook een hele groep, één groep ziel heeft. En we zouden dat ook God kunnen noemen. Alles dat leeft, heeft leven in zich. In zich. Ook de steen, ook de plant, ook het water. Konden wij weten dat wij uit miljarden kleine wereld bestonden? Dan waren we nog verder op onze weg van het midden. En zo kunnen we eindelijk na lange tijd van nadenken, komen op de gedachte dat de ander nooit schuldig is, dat er eerdere levens zijn geweest. Dat het iets is, een afspraak met de ander. Dat het iets is om weer goed te maken. Of niet. Nooit. En dat betekent... Eh, nooit en dat het niet betekent dat jij dan wel schuldig zou zijn. Maar besef dat schuld in het universum, in die natuur, in die energie, het gevoel van touw, van douw, wat Gods gevoel niet bestaat, schuld bestaat niet. Alles, en werkelijk alles is liefde, is dat overweldigende gevoel van liefde. Liefde dat je altijd met een hoofdletter zou kunnen neerzetten. Het is de liefde die zich kenbaar heeft gemaakt in het leven hier op aarde. Kunnen, mochten we dat willen, met eigen verantwoording leven hier op aarde, maar ook zonder eigen verantwoording, mochten wij mensen die beslissing nemen? Want in feite mogen we doen wat we willen, dat is onze vrije wil. Sterven wij, zoals we dat hier op aarde noemen, maar ook dat is een toch wel, mag ik het zeggen, kortzichtig begrip, omdat dood niet bestaat. Dus is het een sterven hier op aarde en weer opnieuw geboren worden in de astrale wereld, in de werkelijke werkelijkheid, dan worden wij daarin geboren. Net zoals de ziel die naar de aarde toe komt, sterft in die astrale wereld en opnieuw geboren wordt hier op aarde. Met alle kennis en inzichten, vooral de inzichten nog inzichtbaar, inzicht wat hij was en wie hij was, verloren is geraakt. En dat is maar goed ook. Worden we anders niet allemaal verwaand in de veronderstelling dat we allemaal Napoleon zijn geweest, Cleopatra, en noem maar op. Het is maar goed dat we het niet meer weten. Het is ook een constant komen en gaan van de ziel. De ziel die altijd was, is en altijd zijn zal. Jij dus, die nooit ophoudt met leven, de geboorte hier op aarde en het sterven, wat ik net al zei, wat niet anders is dan geboorte weer terug in de werkelijke werkelijkheid. valt voor veel mensen niet mee om deze dingen te, te willen ervaren als waarheid. De gedachten van de aarde maken dat je het wellicht allemaal nonsens vindt, dat je het zweverig vindt en wat je er ook allemaal meer van vindt. Dat is helemaal niet erg. Je mag denken zoals je dat zelf wilt. Maar eens in je leven, op een bepaald moment in jouw leven, in je evolutie als ziel, kom je tot andere gedachten. Kom je tot andere, ge andere gedachten. En zie je de schoonheid van het werkelijke leven. De werkelijke werkelijkheid. Maar nee, daar hoef je niet per se voor door te gaan. Want je kunt dat hier op aarde ook bereiken, om het maar zo eens even te zeggen. Het ligt in ons, het is ons erfrecht. Slechts onze eigen gedachten houden we ons tegen om het te aanvaarden. Om te denken zoals in de werkelijkheid, de werkelijke werkelijkheid gedacht wordt. De zin, de ander is nooit schuldig. Kan jouw denken in die werkelijkheid brengen? En je laat te zien dat de dingen volstrekt anders zijn dan je gedacht had met je denken van de aarde. Er zijn nu al heel wat mensen op aarde die hun gedachten verder hebben doen rijken, laten we zeggen die ze hun gedachten hebben omgekeerd die begrijpen hoe het leven in elkaar steekt, hoe het leven is, wat het betekent en hoe wij zelf ons leven kunnen leven in die hemel op aarde. Al het andere, zou je kunnen zeggen, is het leven in de gedachten van de aarde. En dat is toch over het algemeen een zorgelijke, angstige, soms ook wel liefdevolle, maar over het algemeen toch onplezierige gedachten, waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. Denk er eens over na, dat je verschillende vormen van denken hebt, ervaart het eens, zonder er al te veel over na te denken. Misschien komt de gedachte eens in je op om te denken dat jij net als de ander bent, en dat het universum, of God, zo je wilt, net zoveel van jou als van die ander houdt. Voel in jezelf dat die ander net zoals jij in de gedachten van de aarde leeft, en ook niet bij zijn gedachten kan komen die uit zijn ziel komen. Overigens net als jij. Nu weet je dat het mogelijk is om vanuit die liefde te denken. Kun je mededogen? Kun je mededogen hebben met die ander die daar ook moeite, vreselijke moeite mee heeft? En die misschien steeds terugvalt in dat negatieve... En het kwaad zou je ook kunnen zeggen. Het is toch ontzettend jammer dat jij en ook die anderen niet bij die liefdevolle zielengedachten kan komen. De zielengedachten, en ik zal het nogmaals zeggen, zijn net zoals het denken in de astrale wereld. Dus werkelijk andersom dan de gedachten vanuit je fysieke lichaam. Want steeds heb je kunnen horen dat er twee soorten gedachten zijn, die dus zich naar buiten richten en die zich naar binnen richten. Die maken dat je die omdraaiing in je gedachten kunt, kunt maken. Die maken dat je vanuit je ziel kunt leven. Dat je je niet aangevallen voelt. Dat je je niet benadeeld voelt. Dat je de ander alleen maar, alleen maar vanuit liefde bezit. Ook nadenkt waarom het zo is. Niet vergoelijken maar waarom en daar compassie voor hebt, mededogen, <tie> Voel bij jezelf en denk daar eens rustig over na. En het hoeft niet allemaal, huppakee, in één keer. Kan hoor. Of dat je zegt, ja zeg, je hebt gelijk, om... ik zal het ook eens proberen, nou dan doe je het niet, om daarna gewoon weer verder te gaan... Waarmee je onbewust mee bezig was. Durf jij jezelf bij de lurven te grijpen? Kun je zo lang geconcentreerd bezig zijn om over deze dingen na te denken? Het vergt inspanning en constante wil om jezelf op een andere wijze te laten denken. Om jezelf dus vanuit die ziel te laten denken. Alle vormen die je tot je neemt van buitenaf, zijn niet dat denken. ook de dingen die je opgelegd worden. Of als mensen zeggen, zo moet je geloven, moet je doen. Alleen jij kunt in dat zieledenken komen. En nogmaals, het vergt concentratie en de wil om in de liefde van het leven te leven, de werkelijkheid, de werkelijke werkelijkheid, de liefde, daar waar het leven uit bestaat. Dat goddelijke gevoel, waarin niets moet, alles mag, eenheid is. Maar vooral respect voor al dat leeft. Respect. Liefde met een hoofdletter, waarin geen geweld voorkomt. Waarin geen slechte dingen over mensen gezegd wordt. Waarin slechts de ander te aanvaarden, zoals wij zelf zijn. Waarin we de ander met mededogen bekijken. Zoals zij ons ook met mededogen bekijken. En wellicht juist daardoor ons gehele bestaan op aarde. Vele levenslang kunnen zien en zo'n machtig mededoog met onszelf krijgen, Dat we de wens voelen opkomen om alleen nog maar in die liefde te willen leven. Hoe moeilijk het ons ook gemaakt wordt. Maar juist alleen, alleen nog maar in die liefde te willen leven. Een andere liefde te vergeven voor wat ze aanrichten, wat ze ook doen, ook al zou het jouw hele leven beïnvloeden. Dan kun je duizend maal duizend maal duizend maal miljard maal vergeven, steeds maar weer en steeds teens maar weer. Zo komen wij mensen op onze weg van het midden. Onze weg, ons leven. En kunnen we bereiken wat voor ons klaar ligt. Wat ons erfrecht is. Wat we werkelijk zijn zonder dat we het wisten. Want dan weten we dat. En willen alleen nog maar in dat gevoel, vanuit dat gevoel, leven. Dat is werkelijk leven. Leven met een hoofdletter, Zonder welke zorg dan ook die voortkomt uit eerdere levens. Want dan hebben we begrepen hoe we ermee om dienen te gaan. We hebben die weg afgelegd. En er kunnen anderen bijstaan, eventueel. Over slechts dat wij dat wat wij aan inzicht verworven hebben door te geven en te delen met anderen. We kunnen nooit zeggen: zo moet je doen, dit is jouw weg. Zo moet je denken, zo moet je niet denken, zo moet je geloven, zo moet je niet geloven. Dat kan niet. Je kunt er alleen maar komen door de eigen vrije wil en te begrijpen. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen weg. En dat je dat nooit in de handen van een ander kunt leggen. Dat is eigenlijk alles. Het eigenaardige is dat bij mensen dat gevoel om uit, vanuit de ziel te leven het onderbewustzijn noemen. Het onderbewuste noemen. Terwijl, in mijn optiek, het juist het bewuste zijn zou moeten heten. Het is, het, het is jouw bewuste zijn, dat wat je werkelijk bent. Wat je waarschijnlijk nog niet bewust bent. Vandaar het woord onbewust. Maar Het is het bewuste zijn dat werkelijk aanwezig is. Dat is wat je bent. Dat is de bedoeling van je leven hier op aarde om dat te bereiken, dat is die liefde waar ik het steeds over heb. Om dat nu in dit leven te bereiken, om erover na te denken. Het bewust zijn, wat de mensen, de, uh, de mensen denken dat dat nu het, het, het leven is, dus vanuit die fysieke werkelijkheid. Om dat bewust te noemen. Ach, dat is het eigenlijk niet. Dat is het gewoon niet. Het is het denken dat maar een heel klein gedeelte van onszelf is. En eigenlijk kunnen we wel zonder dat denken. Het is het denken vanuit het ego. Want als we over het leven met een hoofdletter nadenken, dan komen we op een gegeven moment tot de conclusie dat we dat ego totaal niet nodig hebben. Het is zelfs plezieriger om zonder het ego te leven. Maar veel mensen denken dat ze er dan niet zijn als ze niet vanuit het ego denken. Het is een eigenaardige gedachtegang die toch zomaar eeuwen en eeuwen geduurd heeft, maar eindelijk in deze tijd. de juiste wijze, mag ik het zeggen, bekeken wordt, omdat ik je daar vrij in wil laten hoe je daarover denkt. Maar er zijn nu mensen gekomen die, die die weg gegaan zijn en die besluit hebben genomen dat ego, dat heb ik toch wel, want dat zit ook aanwezig in mijn leven, maar ik heb het niet meer nodig. En als het om de hoek kunt, komt kijken, dan denk ik erover na. Waarom deed ik het op die wijze? Het had ook anders gekund. Dan zou je over na kunnen denken. eigenlijk in deze tijd en precies juist in deze tijd en het valt allemaal tezamen en we er niets aan hoeven te doen het viel gewoon tezamen begrijpen wij door dat inzicht dat wij ons gegund hebben dat we het ego niet meer nodig hebben het denken vanuit de ziel is andersom, is niet hard naar die mens toe, is niet lelijk, kent mededogen, maar kent geen ego. Denk er eens over na. Het ego heb je ook niet nodig om te weten wie je bent. Het is een illusie over jezelf. Je maakt jezelf mooier misschien dan je werkelijk bent, of je maakt jezelf lelijker dan je in, werkelijk bent, in werkelijkheid bent. En je verdient beter. Jij verdient, jij verdient het om in die liefde te leven. Het is eenvoudig te zeggen hoor. Je bent wie je bent, omdat je bent wie je bent, en anders niet. En dat zijn, dat wat je bent, dat ben ik, in dat zijn, het werkelijke zijn, wil je gewoon met anderen delen. Want dat is wat er bedoeld werd met ga heen en verme vermenigvuldig uzelf. Het betekent niet anders dan verbedigvuldig het bewustzijn dat je hebt. Het woord van de aarde, onderbewustzijn, is dan bewustzijn geworden. En het denken, het lichaam, voelt een totaal andere trilling. Is ook een andere trilling. het kan vanuit dat gevoel voelen in de ander. Zonder, zonder de ander te oordelen, te beoordelen. En voelen in die ander wat juist mededogen. Simpelweg, omdat we alle eens op die beginweg waren. Ook jij, ook ik. Maar hoe kunnen we onszelf hoger plaatsen dan de ander? We dienen juist af te dagen, Om de ander te begrijpen. Om een, schouder, een arm onder schouder te leggen. We waren alle eens dezelfde. We hebben allemaal misdaden gepleegd. Eens in onze evolutie. We hebben allemaal vreselijke dingen gedaan. Daarom die je mededogen met je medemens te hebben kom je vanzelf op jouw weg van eigen inzicht terecht. We waren dus alle eens op die beginweg. Met ons eigen tempo, met onze eigen ervaringen, zijn we allemaal op de weg van het midden terechtgekomen. Sommigen hebben begrepen, wat het licht, de liefde, God, het universum, de energie, het gevoel van daar is. Simpelweg omdat we allen een diep verlangen hadden naar die liefde, naar die liefde van het al. Dat is het werkelijke thuiskomen. We horen dan wie wij zijn. We horen onze ziel. We horen God die in ons woont. Het stukje God dat we zelf zijn. We kunnen alleen, ja, alleen nog maar die mens zien, zien vanuit die diepe liefde, want we herkennen alles aan die ander. We waren zelf ook eens zo geweest. Ooit hebben we ook de eerste stappen gezet op onze weg naar het licht. Het kan moeilijk voor mensen zijn. Het kan vooroordelen opleveren van anderen. Het kan de bespotting van anderen opleveren. Sommigen zullen je uitlachen. Sommigen zullen je zweverig doen. En om dan sterk te blijven, om in die liefde, dat gevoel, die liefde met een hoofdletter, te blijven geloven, te blijven voelen is concentratie voor nodig, en de wil om werkelijk te willen veranderen in de God die wij zelf zijn. Zodat wij mensen samen met onze aarde in de volgende trilling terechtkomen waarin wij allen het leven begrijpen en liefhebben en respect hebben voor al dat is. Is dat mijn mens? Ja. Maar ik kan het ook zo weer loslaten. Maar ik weet dat we juist in deze tijd geboren zijn, om dit door te geven, om deze inzichten door te geven. Ja, ik vind het eigenlijk wel voldoende voor deze lezing. Het is ietsje korter geworden dan de vorige keren. En graag wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Ik vind het fijn als je me wilt schrijven. En je krijgt altijd antwoorden. Misschien niet gelijk, maar het komt er in ieder geval aan. En je mag me altijd mailen hoor, je. je mag me altijd vragen stellen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!